2 uur. Door meegens met het NOS Journaal. Slachtoffers van huiselijk geweld in Rotterdam... moeten sneller en eenvoudiger hulp en bescherming krijgen als ze daarom vragen. Nu worden ze voortdurend doorverwezen... blijkt uit een onderzoek van het Verweij Jonker Instituut. Aanleiding was de dood van drie jonge vrouwen twee jaar geleden... onder wie Humera. Die werden vermoord door daders die ze kenden. Volgens de onderzoekers is er bij de betrokken instanties veel goed wil... maar verloopt de samenwerking moeizaam. Het rapport gaat over de situatie in Rotterdam... Maar volgens de onderzoekers spelen de problemen ook op andere plekken. Bij de flatbrand in Arnhem, waarbij in de nieuwjaarsnacht twee doden in de lift vielen, waren de bewoners veilig in hun appartement. Dat staat in een onderzoek dat de woningbouwcorporatie heeft laten uitvoeren. Volgens de onderzoekers zijn er genoeg vluchtroutes en bewoners kunnen veilig in hun woning wachten tot de brand weer er is. Tijdens de nieuwjaarsbrand werd een gezin in de lift overvallen door het vuur. De Tweede Kamer wil nog voor de verkiezingen van maart een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen op poten zetten. Er moet alvast een onderzoeksopdracht worden geformuleerd, zodat de nieuwe Kamerleden na de verkiezingen meteen een onderzoekscommissie kunnen opzetten. De parlementaire enquête gaat over wat er is misgegaan in het aardbevingsgebied. Getuigen zijn verplicht om voor de commissie te verschijnen en worden onder ede gehoord. Het totale onderzoek kan jaren in beslag nemen. De brand in een kaasfabriek in Veen is onder controle. Vanochtend vatte een turbine van de fabriek Vlam en ontstond een grote brand. Mensen die in de buurt van de kaasfabriek wonen kregen het advies ramen en deuren dicht te doen. Het weer, het is maximaal 31 graden in het midden en zuiden van het land. Langs de noordkust wordt het hooguit 28 graden. Ook morgen warm, vrijdagavond, dan neemt de kans op onweersbuien toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Dit is Wijnand Smaan van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam staat file tussen knopend Watergraafsmeer en Muiden, 5 kilometer met 20 minuten vertraging. A10, de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentenol, 3 kilometer, daar is het oponthoud 10 minuten. En 9, Alkmaar richting Den Helder, tussen Schorrel en Petten, 2 kilometer. En op de N201, hoofddorp richting Zandvoort, voor Zandvoort, 2 kilometer met daar zo'n 10 minuten oponthoud. De N246, de weg Beverwijk richting Westrafdijk is dicht tussen Westzaan en de aansluiting met de A8.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 Zie weet wat hier leeft? Dit is Zie Ik ben ik Gotta make Back Don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me because I need.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 I Kort geknipt, hun gezang is haastig in my five Maar sí.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 de Weet oh. dat ik er niet anders mooier je kon zijn Want schatjes zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag, op oh, die eerste dag Was ik zo van slag. Oh, ik wil je in mijn armen En ik weet niet dat mijn arm ik wil niet uitleggen Want te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen vergeten. Ik ben al lang onder eens dus en Baby, yo no tengo apuro. Vamos a hacerlo de a poquito. que si el miedo te lo quita. Ik geef totdat ik het voor ons heb verkloot Ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo idioot Wat het ik alsof ik jou niet meer zou staan En nu ben je onbereikbaar en is alles misgegaan Sinceridad, tú te fuiste sin necesidad Toe volviste sin necesidad Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad Ik kan niet altijd voor je kon zijn En yes, schrik je zonder jou, ga ik dood van de pijn je op ik in Ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet kan van je Ik jou om te zeggen dat ik het van Porque sinceramente sincerity, recordarte Si to no it. la soledad don't have combate. The sun is not Yesterday, yesterday.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 Zomer of winter. Altijd weer. Zie je Het is een bijvuur. Je zit hier je zit te balen. Je zit horen, lang te kijken naar ons school. Niks te kopen, niks te zien, niks te I'm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 to deny, I could have known it long ago, cause I've watched your pretty show.